7 uur. Dit is Radio 1. Het Marcel Oosten. Goedemorgen. Straks in het NOS Radio 1-journaal hoort u de paniek in Londen gisteravond... nadat het plafond van een theater instortte. En steeds minder mensen veranderen van zorgverzekeraar. Hoort u ook al meer over in het NOS-journaal? Hier is Jan van der Putten.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 Verschillende vergelijkingssites hebben de laatste tijd juist meer overstappers dan ooit voorspeld. En een sterke daling van het aantal aanvullend verzekerden. Volgens VGZ komt dat doordat zulke sites mensen trekken die eerder geneigd zijn over te stappen. Zometeen meer hierover. In het Apollo Theater in Londen zijn gisteravond tientallen mensen gewond geraakt... toen een deel van het dak naar beneden kwam. Ook braken door de brokstukken delen van de balkons af. Er was ook een Nederlander bij de voorstelling toen ik buiten op straat was, waren er allemaal mensen met, met helemaal zwart van het stof, euh, bloedende wonden, euh, euh, mensen die rondliepen en namen schreeuwden euh, euh, op zoek naar, naar mensen die ze kennelijk kwijt waren, als die daar op, op hun sokken euh, verdwaasd over straat liepen. Over de oorzaak is nog niets bekend. Kort voor die voorstelling was het in Londen erg slecht weer met veel regen, maar of dat er iets mee te maken heeft is niet duidelijk.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 Bij de bestorming van een post van de Verenigde Naties in zuid soedan zijn drie Indiaanse leden van de VN-Vredesmacht omgekomen. Dat heeft de vertegenwoordiger van India bij de VN gezegd tegen de BBC. Volgens hem werd de post bestormd door leden van een stam... die het hadden gemunt op burgers van een andere stam... die naar die basis waren gevlucht. Our compound was overrun by members of the Lunar Group. They were seeking in turn to get to several people, about more than 30... Er gaan vandaag zo'n 60 extra VN-militairen naar de basis... om de veiligheid te vergroten. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken... wil vandaag tientallen Nederlanders evacueren uit Zuid-Soedan. Het zieke Georgische meisje dat eind vorig jaar naar Polen werd uitgezet... komt terug naar Nederland. Vlak na haar uitzetting bleek dat de zesjarige Renata acute leukemie had... Haar ouders aanvaarden nu een aanbod van staatssecretaris Teven. Dat zei hun advocaat tegenover het EO-programma De Vijfde Dag. Renata en haar familie krijgen een verblijfsvergunning. De loting voor de kwartfinales van de KNVB-beker... heeft de klassieker Ajax Feyenoord opgeleverd. Ajax won gisteravond met 3-0 van IJsselmeervogels... en veroverde daarmee een plaats in de kwartfinales. En toch is Ajax-trainer Frank de Boer niet helemaal tevreden. De uitslag had wat hem betreft wel hoger mogen uitvallen.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 Dan het weer nog, vooral in het noorden kans op een bui. In de rest van het land zo goed als droog en geregeld zon. En het wordt 6 tot 8 graden. In het weekend grote kans op regen en vooral morgen veel wind. Zondag breekt ook de zon door en het wordt 5 tot 8 graden. Voor de verkeersinformatie naar de ANWB, Jolonne van der Velde. Technisch onderzoek op de A7 hoorn richting Zaandam na een ongeluk. Bij Zaandijk is de rechte reishok nog dicht. Vanaf Purmerend Noord staat er 8 kilometer. Kapotte vrachtwagen op de A27, Breda richting Utrecht... bij de Alfred avelingen 5 kilometer. De, de rechte reishok is dicht. Op de A73 Eewijk richting Venlo. Bij Beuningen 2 kilometer. De rechte reishok is daar dicht. Er staat ook een kapotte vrachtwagen. Ook is er olie gelekt, dat moet schoongemaakt worden. Verkeer richting eh, Nijmegen-Venlo kan het beste omrijden vanaf E via Beuningen. En op de N247 hoorn richting Amsterdam, bij Broek en Waterland, 5 kilometer. En premier Rutte hoort u zo vanaf de Eurotop in Brussel. Euronix presenteert de nieuwe generatie Miele wasautomaten. De nieuwe standaard in schoon, want alleen Miele heeft windels, capdosing en powerwash. Daarmee was u sneller, schoner en zuiniger. Deze unieke wasautomaten vindt u nu al bij Euronix. Dus kom naar de winkel of kijk op Euronix.nl. Vanmiddag in Schepper en Co. in het Land de CD Stil is de Straat. Artiesten zingen uit het nieuwe liedboek. Vandaag Gospel met Walter Koes. Schepper en Co. in het Land rond 5 uur bij de NCRV op Nederland 2.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 Met Marcel Ooster. Je goed verzekeren, dat is een heikele kwestie. Zoek dekking! Betaalbare zorg, daar doen we het voor. Mensen die dekking hebben... stappen dit jaar opvallend weinig over naar andere zorgverzekeraars. En bezoekers van het Apollo Theater in Londen... moesten gisteravond ook dekking zoeken. Want chaos daar alom toen een deel van het plafond van dat theater naar beneden kwam tijdens een voorstelling. Puin, stof en geschreeuw in een volgepakte zaal van dat theater in Sheafsbury Avenue. Voordat dat plafond naar beneden kwam, hoorden mensen al een krakend geluid. Daarna klonk geschreeuw. Een vrouw dacht eerst dat het bij de show hoorde. Het was um, absolute pandemonium, complete panic. I was in the stalls with my family in the in the early stages of the show and and I'm sorry, I'm bleeding and they need to look at my head. I'm really sorry. Yeah, I was sitting at the back of the stalls and heard this kind of creaking and then a lot of screaming and we, I think for a nanosecond, everyone in the audience thought that it was part of the show. We were um, second row back in the stalls, um, which seemed to be, from where we were sitting, um, one of the worst areas. Uh, it seemed like, the, from what I can tell, the ceiling, the roof collapsed. Um, and, you know, when you looked around there was beams, there was boulders, there was dust, there was, you know, absolutely everything and it had landed basically on people. It was complete chaos in the theatre, it was full of dust, people screaming, absolutely terrifying and awful. Um, I don't know, we, we got out with cuts and bruises, I think most people did, I don't know. If there were any people left in there after we got out, hard to see anything through the dust. Ja, Paniek en chaos in dat theater gisteravond en door het puin en het stof was voor de mensen die snel die zaal uit konden komen niet mogelijk om te zien of er ook gewonden onder de brokstukken lagen. Nu contact met onze correspondent in groot brittannië Anne Sane. Anne, wat is de stand van zaken op dit moment? Hoeveel mensen zijn er al met al gewond geraakt? De situatie er nu uitziet is dat er 80, uh, licht lichtgewonden zijn en, en daarvan zijn zeven ernstig gewond geraakt, maar uh, ze zijn niet uh, levensbedreigend uh, gewond in het ziekenhuis. Um, gelukkig zijn er geen doden gevallen. In eerste instantie werd uh, gisteravond gezegd dat het uh, ging om het balkon van het theater dat het begaf en naar beneden viel. Maar dat is dus niet het geval. Het, is, uh, het was het ornament in het plafond en dat kwam naar beneden en daarbij nam het wel een klein stuk van dat balkon mee. Dus het was wel... Een ernstige situatie. Ja, want, want die zaal, ik zei het net al, die was volgepakt. Hè? Er waren honderden mensen binnen. Ja, de, de zaal kan zo'n 750 mensen in totaal hebben. En het waren er 720, dus inderdaad bijna helemaal uitverkocht. Ja, en is er al een oorzaak bekend? Waarom kwam dat pleisterwerk naar beneden? Nee, dat is nog uh, niet duidelijk. Um, gisteravond uh, was het wel heel slecht weer in Londen. Er viel heel veel regen. Er werd gedacht in eerste instantie dat het er misschien iets mee te maken zou kunnen hebben... Um, uh, bui van buiten ook uh, van buiten en binnen zijn er ook, worden er ook bouwwerkzaamheden uh, gedaan aan het theater, um, dus ook daar werd van gedacht. Misschien heeft dat er iets mee te maken. Uh, het brandweer is inmiddels via een ladder het dak opgegaan en heeft gekeken hoe de situatie eruit ziet. En zij hebben gezegd dat uh, het ernaar uitziet dat die regen en die bouwwerkzaamheden van het theater dat dat waarschijnlijk toch niks met dat, uh, met dat ongeluk te maken heeft gehad. Dus uh, ja, ze zijn nog bezig met het onderzoek en het, de vraag hoe dat nou ineens zo uh, naar beneden kwam. Ja, chaos en paniek was groot. Gisteravond natuurlijk, het is voorstelbaar. Uh, hoe kwam toen de hulpverlening op gang? Waren ze er snel bij? Ja, dat kwam heel snel op gang. Uh, de brandweer en politie waren er uh, binnen enkele minuten, waren ze al aanwezig...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 Later deze uitzending spreek ik met een Nederlandse ooggetuige. Die zat ook in de zaal daar tijdens de voorstelling. En beelden en ook geluid dus vindt u op onze website nos.nl. Tien minuten over zeven is het. Minder mensen dan vorig jaar stappen over naar een andere zorgverzekering. Dat voorspellen onderzoeksinstituut Nivel en de verzekeraars Unive en VGZ. Vijf en half procent zal dit jaar overstappen. Vorig jaar was dat nog 7,2 procent. Volgens Frank Ellion van VGZ is de daling opmerkelijk. Wij vinden van wel. Uh, aanvankelijk hadden wij gedacht dat uh, net zoals in de energiesector uh, nog meer mensen van uh, zorgverzekeraar zouden uh, wisselen. En uh, ja, het tegengestelde doet zich eigenlijk nu voor. Heeft u daar een verklaring voor? Ja, wij denken dat dat komt omdat uh, de meeste mensen op dit moment... Uh, met uh, fors lagere premies van hun eigen verzorgverzekeraar worden geconfronteerd. En uh, daarmee al behoorlijk uh, ja, zeg maar verdienen. En dat de noodzaak om nog eens dan aanvullend te kijken... naar nog meer besparingsmogelijkheden, dat die wat minder is. Want is dat de belangrijkste reden die mensen noemen als ze overstappen? De centen? Ja, prijs is uh, zeker in de huidige markt, uh, waar we met een economische ja, crisis te maken hebben, is uh, prijs heel belangrijk. En uh, je ziet ook dat, uh, dat zorgverzekeraars daarop inspelen overigens, met allerlei budgetpolissen. En uh, ja, dat betekent dat men uh, gaat shoppen. Hoe zit het met de aanvullende verzekering? Zijn er meer mensen die daarvan afzien? Ja, dat zie je wel. Uh, wij zien dat de afname in onze totale portefeuille minder is dan 1%. Dus minder dan 1% die, uh, koopt geen aanvullende verzekering meer. En dat is eigenlijk heel beperkt. Een nieuw fenomeen is de selectieve polis. Hè, waarbij je um, tegen een goedkoop tarief een verzekering hebt. Maar dan kun je maar bij een beperkt aantal ziekenhuizen terecht. Of bij een beperkt aantal zorgverzekeraars waarmee contracten ja. zijn afgesloten. Uh, doen die het goed? Nou, ik denk dat ze in een behoefte voorzien. Um, uh, zeker bij uh, bijvoorbeeld gezonde mensen. Uh, omdat het ook direct uh, premiegevolgen heeft, namelijk lagere premie. De keerzijde is dat het ook een bewustzijn bij, bij de consument heeft teweeg gebracht. Van ja, wil ik dat wel. En wat wij voor het eerst zien, is dat er een toename is van de verkoop van producten waar je juist vrije keus hebt. Het NOS Radio Enjoynaal. Duitsland wil in Europa een nieuw middel introduceren om landen te dwingen hun economie te hervormen.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 We willen het niet blokkeren, maar we willen niet dat het leidt... tot soevereiniteitsoverdracht voor Nederland. U zegt steeds dat andere landen dat misschien wel nodig hebben. Geldt ook niet voor Nederland, waar ook veel politieke weerstand is... tegen hervormingen, dat u het zelf misschien wel goed kunt gebruiken... om bijvoorbeeld af en toe de oppositie over de streep te trekken? Nee, dat geloof ik niet. Uh, nogmaals, ik... Uh, uh, uh, uh, uh, ik ben totaal overtuigd van de noodzaak dat landen hervormen. Uh, Nederland uh, kijkt naar deze week. Uh, pensioenen, uh, de woningmarkt uh, uh, en de uh, positie van de ouderen in de verzorging. Grote hervormingen. We zijn er volop mee bezig We gaan volgend jaar daarmee door. Uh, ik denk dat een aantal andere landen, ik ga ze niet met namen noemen... maar iedereen weet wel ongeveer wie het zijn, daar te weinig aan doen. Ik geloof niet dat lidstaatcontacten daar gaan helpen. Ik heb wel een ander voorstel gedaan wat daar kan helpen. Dat is het voorstel van Jeroen Dijsselbloem. Die heeft bij een speech in Madrid gezegd. Waarom nou niet als een land een jaar uitstel krijgt. Nederland heeft een jaar uitstel gekregen. Om op die 3% te komen en verder naar beneden. En ook Frankrijk. Als dat gebeurt, dat alleen doen als zo'n land bereid is. één of twee hele grote hervormingen door te voeren. Dan, dan koppel je een hervorming. En, de nood, en het afdwingen van hervormingen koppel je aan een noodzaak voor een land... om eventueel een jaar langer te hebben om een bepaald tekortdoel te halen. Uh, die eisen zijn nu niet gesteld. Kijk, daar nou weer talking. Dan heb je iets wat, denk ik, wel kan werken. Anderen geloven weer in de lidstaatcontracten. Nogmaals, ik wil het niet blokkeren. Alleen, wij willen er ook niet... Uh, het mag ook niet leiden tot het overdragen van bevoegdheden. U zegt heel nadrukkelijk dat Duitsland dit graag wil. Heeft u de begrip voor dat Duitsland als, als betaalmeester van Europa... wat strengere eisen stelt dan andere landen? Nogmaals, er is een misverstand in uw vraagstelling voor de tweede keer... alsof ik niet het belangrijkst zou vinden dat landen hervormen. Dat vind ik heel erg belangrijk. Dus daar is een discussie over. Daar zijn Duitsland en Nederland het volkomen over eens. Dus wil je de volgende eurocrisis voorkomen, dan moeten landen hervormen. Dan moeten er arbeidsmarkthervormingen... gezondheidszorghervormingen plaatsvinden. Alleen de vraag is, is dit instrument van de lidstaatcontracten daar het goede voor? Ik vind het... een te licht instrument. Het voegt ook te weinig toe... aan wat we al hebben. Aan macro-economische onevenwichtigheden... procedure, de landenspecifieke aanbevelingen... het Europees semester. We hebben al die instrumenten. Het voegt daar te weinig toe. En als je niet oppast, krijgt het ook nog het karakter... van bevoegdhedenoverdracht. Overdracht, zonder dat het leidt tot... Uh, het afdwingen van die hervormingen. Dus ik vind het een instrument waarvan ik het nut niet zie. Heb ik vanavond ook gezegd. Maar ik wil het ook niet blokkeren. Alleen wij willen niet dat het leidt tot uh, soevereiniteitsoverdracht voor Nederland. En dat hebben we voor elkaar gekregen. Aldus premier Rutte afgelopen nacht in Brussel tegen onze correspondent Chris Ostendorf. Vanochtend vergaderen de Europese regeringsleiders nog even door. Onder andere over het buitenlandbeleid. En daarna is het ook in Brussel kerstreces. Verkeersinformatie bij de ANWB Jolanda van der Velden. Marcel, een uh, vrachtwagen met een uh, lekke band op de A27, breda richting Utrecht zorgt nu tussen Nieuwendijk en uh, afrit Averdingen... voor 7 kilometer. De rechte is nog dicht, dat zou nog een half uurtje moeten duren. Omdat die file zo snel aangroeit, is er een uh, omleidingsadvies. Verkeer richting Utrecht kan het beste omrijden vanaf knooppunt Hoijpolder, dan via de A59, A16 over de Moerdijkbrug. Een ongeluk op de A73, Nijmegen richting Maasbracht, tussen Afrit Maasbree en knooppunt Tiglia, ja, staat nu twee. Kilometer de weg is daar zo goed als dicht. Verkeer kan alleen via de vluchtstrook rijden. Rande de van der Velden bij de ANWB. En over de IJsselmeervogels zijn ons de laatste tijd... minder goede berichten te oren gekomen. Hoort straks de trainer, Gert Kruis. Nu hoort u Mino Remmers, want die is in Brabant... waar steeds vaker drugsafval wordt gedumpt. Dat zijn gevaarlijke stoffen en de politie gaat daar iets aan doen, Marno. Ja, We zien bijna niks de zaklantaarnen een beetje aan. Maar het zijn natuurlijk vaak wandelaars hè, die het vinden. Dit is ook zo'n plek, hè? typisch. Ja, dit is typisch zo'n plek. Uh, het is een beetje een parkeerplaats uh, voor uh, auto's... Uh, die, waar de wandelaars mee komen om in het natuurgebied te gaan wandelen. Uh, ja. Deze plekken worden ook met name gebruikt om uh, allerlei soorten dumpingen uh, te doen. Dus dat hebben ze mooi van tevoren uitgezocht, die eigenaren van die XTC-laboratoria. Want dat is het vaak, hè, afval van xtc ja, dat klopt. Het is dus zwaar chemisch afval en daar eh, heb je ook gelijk het probleem. Als daar eh, wandelaars bij komen, recreanten die eh, niet weten waar het eh, om gaat... Eh, die daarbij komen, die zeg maar bepaalde gas eh, opsnuiven... ja, dat is gigantisch eh, linkspul. Ja, u had een paar foto's meegenomen, daarop zien we echt een enorme berg Sherry ze. Het is vaak ook een hoop, dus ze komen met een busje of zo, donderen er tegelijk uit. Soms graven ze het in... Ja, het, het, inderdaad. Het, het busje is een, is een van de uh, middelen die gebruikt worden om uh, snel wat te dumpen. Dus het gaat allemaal snel, het wordt eruit gegooid. Uh, daarmee loop je het risico dat die kens kapot springen en dat vervolgens het, het goedje de bodem intrekt. Ik wil voorzichtig verder lopen. Ja, niemand ziet je natuurlijk hier. Nee. Als je, dit, je rijdt hierheen. Ja, je rijdt hierheen je doet die dingen. Het is een paar minuten werk, je bent weg en je bent van je om af. Hier loopt de beek door het prachtige natuurgebied heen. Ja, de provincie zegt nu met maatregelen te komen. Gaan ze vanmiddag bekendmaken? Wat moet er volgens u gebeuren? Een nog betere samenwerking. Zeg maar. Tussen wie? Boswachters? Ja, partners in het buitengebied die zeg maar, hun verantwoording zouden moeten nemen... met betrekking tot zulke soort calamiteiten in het buitengebied... Ja. En dat ja, denk... dan nog, hè? want het is zo'n groot gebied, hier ook. Gaat dat soelaas bieden? Nou ja, als je zeg maar uh, kunt netwerken met uh, recreanten. met uh, mensen die werkzaam zijn in het buitengebied van het waterschap. Uh... die misschien iets hebben gezien, een busje, een auto. Nou ja, goed. En als ze dan weten waar ze met hun meldingen terecht kunnen. en dat er dan ook vervolgens uh, actie op wordt ondernomen. Uh, dat is natuurlijk een feit wat bekend moet worden. Ja, dus dat is het eigenlijk. hè? Uh, waar ik nog wel aan zat te denken. Ja, had destijds had je de veldpolitie die is verdwenen. Zijn dit daar uh, de gevolgen van? Destijds is dat allemaal wegbezuinigd? Nou, nee, dat wil ik niet zeggen. Ik denk dat dit een verschijnsel uh, van de tijd is. Uh, toen had je nog geen uh, chemische labs. En vroeger uh, waren het de Genevenstokerij op de Brabantse zandgronden. Er is hier veel met boter gesmokkeld. En, en dit is gewoon de volgende stap? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat het een kwestie van uh, iets is in de tijd. Een, een, een hype, een, een, een, uh, ja, een, een oorzaak die je zeg maar, uh, kunt wegschrijven aan de ontwikkeling van... Partydrugs. Uh, chemische samenstellingen, partydrugs, ja. ja. Het wacht dus weer op het volgende wat gevonden wordt. Hè. Ja. Ja. Zeg, bent u wel eens bevreesd als u zo s'avonds laat door het buitengebied gaat... dat u op die lui stuit? Want het zijn natuurlijk geen lieve jongens die dit doen. Nee, dat klopt. Uh, dat kan zomaar gebeuren. Uh, bevreesd zijn we niet, maar het kan natuurlijk wel gebeuren dat je erop stuit. En je hebt dan waarschijnlijk te maken met criminelen. Ja. Uh, maar goed, dat kan uh, zeg maar op elk moment van de dag gebeuren. Ja, houd er wel rekening mee. We houden er zeker rekening mee, ja. We gaan door naar West-Brabant. Dat is een, uh, nou bijna een uurtje rijden. Maar ook daar zijn onlangs weer flink wat dumpingen geweest. Ecstasy-afval. En ook daar hebben de boswachters er heel veel last van. Marlon jammers, tien voor half acht geweest. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Ajax had gisteren in de achtste finale van de KNVB... beker niet veel moeite met de amateurclub IJsselmeervogels. In Spakenburg werd het 0-3.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 When I am King. De PC-hoofdstraat. Winkeliers noemen het de Champs-Elysees van Amsterdam. En dus is het helemaal niet raar dat we nu een auto kunnen kopen in de PC-hoofd. Geen PC-hoofdtrekker natuurlijk, geen SUV, maar een elektrische auto. Tesla opent vandaag een autowinkel, een store. Want een auto kopen bij de dealer, nee, dat is hopeloos ouderwets. Paula den van Tesla. We werken alleen maar met onze eigen stores, dus niet met dealers in de wereld. De store nodigt eigenlijk iedereen die langskomt uit om naar binnen te gaan... en een kijkje te nemen in de wereld van elektrisch rijden... en hoe leuk elektrisch rijden kan zijn. Dus geen dealers meer, maar gewoon een blikvanger? Ja. PC Hoofdstraat? Dat is geen toeval, hè? Absoluut. Het is natuurlijk een, een, een gebied waar heel veel mensen komen. Dus dat is belangrijk. En natuurlijk zijn er ook mensen die ook wat te besteden hebben. Tenminste, daar gaan wij vanuit. Een straat die draait om prestige. Deze auto parkeren in de PC-Hoofdstraat, midden in de spotlights. Is dat een provocatie richting de PC-Hoofdtrekker, de SUV? Eh, het is niet bewust gekozen, maar zo zou je het kunnen zien. Ja, zou iemand die hier jarenlang een hummer geparkeerd heeft over willen stappen? Ik zou niet weten waarom niet. Meneer, wat vindt u ervan? Nou, mooi. Het lijkt me heerlijk om een hele mooie auto te rijden... en dan ook nog eens een keer bijna gratis, althans, als je hem hebt. Als je hem hebt? Als je hem hebt. Ja, dan ja. gaat het om. Je vergeet toch wat je, dat je hem gekocht hebt, dat je veel betaald hebt. En dan rijdt het zo heerlijk, je rijdt naar Brussel gratis. Ja, ho, ho, stroom is niet gratis, hoor. Dat weet ik wel, maar je hoeft niet aan een station. Heerlijk. Het enige speeltje wat mannen hebben is een auto, hè? Het is niet de eerste auto in de Winkelstraat. Opel heeft in de grachtengordel wel eens een Adam geparkeerd in een showroom. Mercedes op het plein in Den Haag. Maar dat waren van die pop-up stores. Mm -hmm. Tijdelijk. Ja, nee, dit is echt een uh, permanente winkel. Geen pop-up. Zolang Tesla bestaat, blijft dit. Absoluut, ja. En iedereen, en ik ook, willen natuurlijk even inzitten. Dit rode exemplaar. Deze stoelen zullen niet slijten van het rijden, maar van de mensen die komen kijken? Ja, zeker weten. Dat zal gebeuren. Er zullen aardig wat mensen hier uh, langskomen. Als we kijken naar andere locaties in Europa die we al open hebben... Uh, zie je toch wel dat er heel veel belangstelling is uh, voor de auto. Aan de buitenkant kun je nog zeggen, die auto ziet er redelijk normaal uit. Je zou er een Jaguar in kunnen zien. Binnen... Zie je, dit is 2013. Ja, het eigenlijk het belangrijkste in het midden zie je dat er geen handrem zit. Dus je hebt een hele grote open ruimte daar. En het eerste wat in het oog springt is het hele grote beeldscherm. Je kan het vergelijken met twee iPads op elkaar gestapeld. En wat kun je daarmee? Dit is eigenlijk het bedieningspaneel van de auto. Dus we hebben verder helemaal geen knoppen. Alles gaat via touchscreen. Dus bijvoorbeeld het dak openen. Hier zit een, een, een dak in, een open dak. En dat kan je openen door gewoon met je vinger te swipen over uh, Daar gaat het scherm. En dan gaat hij open. Nou zou je denken, mensen komen hier om te kijken en vooral niet om te kopen. Maar niets is minder waar. Er loopt net een meneer naar buiten met een Gucci-tasje in zijn hand. En die is nu aan het bellen. Met een paar 21 in wielen staat hier hieronder. Echt een plaatsje. Zeg voor. Maar. Bel me zo maar even. Ja? Wie had u nou aan de lijn? Mijn boekhouder toevallig. Dus uh, voor januari uh, gaan we een nieuwe auto kopen. Ik ben inmiddels uh, al jarenlang uh, verwend BMW-rijder. En uh, ja, ik zag dit staan en ik denk, ja, dit uh, past meer in mijn straatje. Dat is wel een impuls aankopen hè, als u het doet. Ja, ja dat wel. Maar ja, dat zijn hier alleen maar impuls aankopen hier op de pc. Hè. Dus, uh... Dat is waar. Ja. Ja. Heeft u hem net voor het eerst gezien? Ja. U heeft er misschien drie minuten naar zitten kijken. Ja. Wat vindt u er zo mooi aan? Ja, wat vind ik er zo mooi aan? Ik vind het een, een auto die past in de lijn van de Duitse makelaardij waar ik normaal mee rijd. En uh, ja, nieuwe innovaties en daar... Uh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 Half acht, hier is het NOS Journaal, Jan van der Putten. Kredietbeoordelaar Standard Poors heeft de status van de Europese Unie verlaagd. De EU had de hoogste status, triple E, maar dat is nu verlaagd naar AA+. Eind november werd de status van Nederland al verlaagd naar AA+. Volgens de kredietbeoordelaar is bij verschillende lidstaten de steun voor de EU afgenomen... en verlopen onderhandelingen over de EU-begroting steeds moeizamer...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 In Londen zijn gisteravond tientallen mensen gewond geraakt... toen een deel van het plafond van het Apollo Theater instortte. Volgens de brandweer liggen zeven zwaargewonden in het ziekenhuis. En verder raakten zo'n tachtig mensen lichtgewond. Wat de schade heeft veroorzaakt, is nog niet bekend. En bij de bestorming van een post van de Verenigde Naties in Zuid-Soedan... zijn drie Indiase leden van de VN-Vredesmacht omgekomen. Dat heeft de vertegenwoordiger van India bij de VN gezegd. Vandaag gaan zo'n 60 extra VN-militairen naar die basis in Zuid-Soedan... om de veiligheid te vergroten. En dat zijn de hoofdpunten. Michiel Severin bij weerplaza.nl. Goedemorgen. Goedemorgen, Marcel. Volgens mij had je ons gisteren een mooie dag beloofd. Dat klopt, en dat uh, gaat het ook worden. In de oostelijke helft op dit moment nog wolkenvelden. Van het noordoosten ook nog een spatje regen. Maar als je op de satellietfoto's zou kijken... dan zie je dat die wolken razendsnel naar Duitsland aan het wegtrekken zijn. In de westelijke helft van het land wordt amper nog bewolking gemeld. Daar gaat zometeen de zon dus flink schijnen. En een groot deel van de dag blijft dat zo. Er komen wel een paar wolkjes nog bij. Maar de zon die heeft de overhand. Het blijft ook droog. En temperaturen van 6 tot 8 graden. Je zou het een uh, hele vroege voorjaarsdag kunnen noemen. Ja, Je zou verwachten dat het dan ook iets kouder wordt... Maar... Niet echt het geval. Omdat het helder is, bedoel je? Ja. ja, in de nacht is dat natuurlijk wel het geval. Behalve dan dat de komende nacht de bewolking weer gaat toenemen. Ach. En daardoor uh, wordt het dan toch weer niet echt koud. Uh, in de loop van de nacht meer bewolking. Aan het einde van de nacht in het westen en noordwesten regen. En dan wordt het morgen een zeer wisselvallige dag in het westen en noordwesten. Daar flinke perioden met regen. Af en toe is het even droog, maar een van de dag nat. In het zuidoosten en oosten kijken ze wel tegen de wolkenvelden aan... die bij die regen horen. Maar daar komt de regen pas... Tegen of in de avond dus daar een groot deel van de zaterdag nog droog. De wolken die gaan samen met zachtere lucht. Dus temperaturen die blijven te hoog voor de tijd van het jaar. Morgen zo'n 6 à 7 graden. En zondag doen we er nog een schepje bovenop. Dan wordt het 8 à 9 graden. Ook dan hebben we de paraplu geregeld nodig. Maar dan breekt heel misschien ook af en toe de zon door. Michiel Severin, tot over een uur. Door naar de ANWB voor de verkeersinformatie. Jolanda de van der Velden. Marcel, er komt weer een beetje lucht in de file op de A7. hoorn richting Zaandam. Ja, daar is de rijstrook weer open. Bij Afridzaandijk nog 6 kilometer. Uh, de A27, Breda Utrecht, die groeit wat verder aan. Tussen Hanke en Avelingen 9 kilometer. Daar is nog steeds de rechte rijstrook dicht. Beter is daar een andere route te kiezen. Een kapotte vrachtwagen nu op de A59-OS richting Zierikzee. Tussen Nieuwkuik en Drunen 2 kilometer. De rechte rijstrook is dicht. Op de A73 Ewijk richting Venlo bij Beuningen. Ook twee kilometer door een kapotte vrachtwagen. Er ligt ook olie op de weg. De rechte reishok is dicht. Het moet nog schoongemaakt worden. Het gaat nog even duren. En de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Daar staat bij knopen Tiglia drie kilometer door een ongeluk. Verkeer kan er alleen via de vlucht ook langs. Ja, zit al op 22 kilometer hè?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 De Tweede Kamer installeerde gisteren de parlementaire enquêtecommissie die het Vira de Bakel moet gaan onderzoeken. De commissie beleeft een rumoer gestart. Drie fracties, de SP, GroenLinks en de PVV, vinden namelijk de onderzoekskosten van 2,1 miljoen euro veel te hoog. De PVV doet om die reden zelfs opeens niet meer mee. Maar volgens de commissievoorzitter van Torenburg is die 2,1 miljoen een heel reëel bedrag. Nou, het is natuurlijk wel een reële vraag. Moet een enquêtecommissie zoveel geld kosten? We hebben daarom ook echt kritisch gekeken naar wat voor uitgaven moeten we echt doen. En hoe kunnen we ook de komende tijd op het geld letten? Ja, en waarom kost het 2,1 miljoen? Omdat we alles wat we doen in zo'n enquête uh, uiteindelijk kwantificeren. Dus dan zeggen we op de begroting uh, wat dat moet kosten. Dus alle mensen die bij ons uh, werken, ook die nu al in de Kamer werken... en die, me die nog aan zullen nemen, die extra onderzoekers... die staan allemaal op de begroting. Verder staat op de begroting van het eerste kopje koffie tot het laatste minuutje dat we uitzenden. Wat ook altijd heel kostbaar is om uh, verhoren uit te zenden, betaalt ook de Kamer. Nou, en uit te zenden op ook... televisie bedoel ik? Ja. En u moet een paar keer naar Italië ongetwijfeld? Nou, wij, wij zijn niet van plan om een paar keer naar Italië te gaan. Maar we moeten natuurlijk wel kijken of er een noodzaak is om op enig moment misschien... of met een delegatie naar Italië te gaan. Wij zijn van plan om op ieder moment kritisch te kijken naar de uitgaven. Maar we vinden wel dat we realistisch moeten begroten. We willen niet hetzelfde worden als het onderwerp van onderzoek. Namelijk uiteindelijk veel duurder en er uiteindelijk veel langer over doen. Wat vindt u ervan dat de PVV op het allerlaatste moment heeft besloten om niet mee te doen? Dat moet u eigenlijk aan de PVV zelf vragen. Ik was nee, zelf... Zelden... Ik vraag wat u ervan vindt. Ja, ik was verrast omdat het voorstel wat we hebben gedaan een unaniem voorstel van de hele commissie was. Inclusief de PVV? Inclusief de PVV. En dan nu uiteindelijk zeggen we doen toch niet mee, heeft ons verrast. Wat wilt u te weten komen? We willen de waarheid boven tafel uh, krijgen. En dat willen alle enquêtecommissies? Daar zijn ze ook op, uh, voor bedoeld, dat is ook zo. Wij hebben natuurlijk gezien dat we een traject hebben aangelegd... van 7,2 miljard om met een bloedvaart naar andere steden te gaan met de trein. En we zijn vele jaren verder en we hebben nog steeds die trein niet. Dus ik vind wel dat het belangrijk is dat we daarnaar kijken... hoe is dat kunnen komen... Uh, daarnaast zitten natuurlijk allerlei onderzoeksvragen tussen, want wij zien bijvoorbeeld ook dat de overheid op allerlei verschillende momenten een rol heeft gespeeld. Wat waren nou die rollen? In eerste instantie maakt de overheid beleid en vervolgens is de overheid aandeelhouder en als er iets misgaat is de belastingbetaler degene die de rekening krijgt. Dat zijn allemaal belangen en allemaal rollen die hebben gespeeld. Wij vinden het belangrijk om dat boven water te krijgen en ook te bezien. Wat kunnen we daar nou van leren? Hoe kan dat nou in de toekomst anders gaan? Nu is er ook nog sprake van rechtszaken tussen de NS en Ansaldo Breda bijvoorbeeld, het leverancier van van de, van de trein stellen. Zit dat um, niet in de weg met een enquête? Want u gaat openbaar mensen uh, horen, verhoren, uh, die verklaren onder Ede. Die, dat, dat kan een probleem zijn met juridische procedures. Daar is ook over nagedacht toen de, de wet op de parlementaire enquête hier werd behandeld. Daar is discussie over gevoerd. Daar is op besloten dat niets wat in de parlementaire enquête wordt gezegd, mag worden gebruikt in een ander proces. Daar weet, weten we natuurlijk wel dat mensen als ze eenmaal iets horen kunnen gaan zoeken naar andere informatie. Daar zullen we alert op zijn. We zullen natuurlijk ook altijd moeten kijken, wat zijn nou bedrijfsgeheimen? Welke belangen moeten wij goed afwegen? Maar het is aan de enquêtecommissie uiteindelijk zelf... om te beoordelen wat ze in de openbaarheid doen... wat openbare informatie kan worden. En daar zullen wij voorzichtig mee omgaan. Er zijn dus wel taboes? Er We zijn geen taboes, maar je hoeft natuurlijk niet uh, uh, soms... Uh, belangen die je niet hoeft te schaden... ...voor de lol te schaden. We zijn wel een, een, een club onderzoekers... ...die uiteindelijk de waarheid boven tafel wil krijgen... ...en wil kijken wat we daarvan kunnen leren. Maar het is natuurlijk ook niet lollig... ...dat we daar slachtoffers in maken... ...of uiteindelijk denken, ja, we weten nu alles... ...maar het kost ons alleen een paar honderd miljoen. Daar hebben we ook geen zin in. Voorzitter van de enquêtecommissie... ...Vira Madeleine van Torenburg en Wilco Boom... ...die sprak met haar. Philip Koken, goedemorgen. Ja Marcel, goedemorgen. Bekervoetbal was het gisteravond. De laatste wedstrijden. Ajax moest uit naar IJsselmeervogels. Nou, daar kan het nog wel eens spoken. Kwam Ajax er makkelijk vanaf? Ja, uiteindelijk wel. Maar ja, bij de IJsselmeervogels gingen de gedachten al terug naar 1975... toen ze de halve finale haalden. Toen ze daarna ook nog gekozen werden tot sportploeg van het jaar. Die tijden mochten al weer komen in Spakenburg. Maar zoals wel vaker in mensenlevens was het voorspel leuker... dan de voorstelling van de avond... Want na een minuut of tien was het eigenlijk al gebeurd. Uh, Spakenburg dacht even leuk en fris en vrolijk mee te spelen met Ajax. Dat bleek een vergissing te zijn. En Ajax kwam snel met 2-0 voor en de wedstrijd was gespeeld. En Ajax speelde daarna helemaal niet zo fantastisch. Maar het was genoeg om daar snel klaar te zijn. Nek, ja. uh, NEC verraste tegen Groningen. Want NEC doet het niet goed in de competitie. Maar dat deed ze toch knap gisteravond. Nee, ze staan daar laatste en ze wonnen na een uh, behoorlijke verdedigingsfout van, uh, van Botteguin, verdediger van Groningen. Groningen miste daar ontzettend veel kansen. Ja, het belangwekkendste van die wedstrijd vond ik de minuut stilte voorafgaand. Uh, uh, als aandenken aan het overlijden van, uh, van Martin Koeman, de vader van Ronald en Erwin. Die daar een half mensenleven, nou, ik denk zelfs een heel mensenleven, heeft doorgebracht ja. bij FC Groningen. In allemaal, in allemaal verschillende functies. Dat was een minuut stilte, zoals stilte hoort te zijn. Dat wordt nog wel eens verstoord door voetbalsupporters. Gisteren niet. Het was echt een indrukwekkende minuut stilte voor Martin Koeman. Een, een mooi moment. Maar ja, NEC won daarna. En... Ja, dat was geen fijn moment voor FC Groningen. Dat is misschien al een beetje had rijk gerekend. Ja, dat was het tegenvallen inderdaad. Dan de loting na afloop daarvan. Uh, pardon. Ajax Feyenoord kwam uit de koker. Dat is wel vroeg in het toernooi natuurlijk. Dat is, uh, ja, ik denk ook dat de tv-zenders die dat live uitzenden... daar ook niet al te blij mee zijn dat het zo vroeg in het toernooi al gebeurt. Ja, en PSV is er al uit, en Twente is er al uit, en de Vitesse is er al uit... en dan Ajax en Feyenoord zijn als, als topploeg over... En, uh, naast Bekerhouder AZ, die hebben we ook nog. Uh, en die loten dan tegen elkaar. Ja, dat is ook een zware klus voor de politie. Zo is het ook al in deze tijden. Maar goed, Ajax en Feyenoord, ja, in 21, 22 en 23 januari... Ja, nu al tegen elkaar. We hebben ook nog Roda AZ. Dat is dan ook nog een aardige goede wedstrijd. En dan staan NEC en Utrecht. En Pek Zwolle thuis tegen Kuik, de amateurs. Ja, ja. geen thuiswedstrijd dus voor die amateurs. Ja, dat, dat is pas eh, neu. En dan ook nog tegen Pek Zwolle, ja dan, ja, dan ben je kansloos. Dan ben je ja, dan ja, we dan we echt volstrekt verre. kansloos. Ja, nee, Pek Zwolle, Nee, dat, eh, dat, kan ze... ja, dat kan jubelend op weg naar de finale. Goed. Kijk of we mee kunnen jubelen. Filum Koken, dankjewel. We gaan naar Deventer, want in het centrum van die stad... aan de IJssel woedt een grote brand. Jan Wittenberg van de Veiligheidsregio IJsseland, goedemorgen. Goedemorgen. Wat brandt er? Nou, wij, uh, ik ben uh, zelf nog rijden, maar in de binnenstad uh, van Zwolle... monumentale binnenstad uh, van uh, Deventer, excuus. Ja. Daar woedt momenteel een zeer grote brand. Uh, het is, uh, Zoals u weet uh, is het altijd lastig in, in binnensteden om... Uh, om, om de brand te blussen. Ja, het staat dicht op elkaar allemaal, hè, de huizen daar? Het, het is daar allemaal dicht op elkaar, hè. dat is correct. En we zijn met man en macht bezig om. Uh, om de uitbreiding te voorkomen. Ja, want er is wel. bestaat gevaar dat het vuur gaat overslaan? Nou ja, goed, uh, dat, dat is even lastig. Natuurlijk, uh, de jongens van de brandweer zijn ontzettend hard aan het werk. om dat uh, te inventariseren en uh, te kijken waar zij uh, de brand kunnen stoppen als die... Uh, als hij overgeslagen wordt. Ja. Wat weet u van de omstandigheden? Zijn er gewonden gevallen? Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Nee. En waar is het brand uitgesproken? Wat voor een pand? Wat voor een huis? Het, het, is, het is een uh, voor zover de informatie reikt is het een uh, woning boven een uh, boven een winkel. Ja. En omwonenden zijn er inmiddels uit hun huizen gehaald. Ja, die zijn, die zijn uit de huizen gehaald en die worden elders in een café-restaurant opgevangen. Goed. Meneer Wittenberg, redt u snel door. Mocht u meer weten, dan horen we graag van u. Hartelijk dank. Ja hoor, die dienst. Ja hoor, die dienst. Ja. Voor de snelle informatie. Brand in Deventer hoort u straks ongetwijfeld meer over... daar in de historische binnenstad. Nu de verkeersinformatie bij de AWB Jolanda van der Velden. Marcel, de file op de A7. Hoorn richting Zaandam is aardig aan het uh, teruglopen. Bij Purbrand-Zuid nog drie kilometer. Doordat zo'n lange tijd druk was op de A7... zijn veel mensen gaan omrijden via de N247. Hoorn richting Amsterdam. Bij Broek in Waterland zo'n zes kilometer. Een ongeluk op de A3 en C, en hadden we Nijmegen richting Maasbracht. Uh, bij Knopen Tiglia zijn alle rijschokken weer open. Vanaf afrit Maasbree 3 kilometer. De automarkt in Cuba, die hebben ze, die gaat op de schop. Kubanen hebben niet langer in alle gevallen toestemming van de overheid nodig... om een auto te kopen. De maatregel is bedoeld om particuliere bedrijfjes te helpen. Voor velen roept het nostalgische herinneringen op. De oldtimers op Cuba. Amerikaanse Cadillacs, Bukes en Pontiacs uit de jaren 50. Zo uit de films van James Dee. Maar de reden van al die Amerikaanse klassiekers in de straten van Havana is minder romantisch. Alleen auto's die voor 1960 al privébezit waren, mochten vrij worden verkocht. Als je een jongere tweedehands auto of een gloednieuwe auto wilde aanschaffen, had je toestemming van de overheid nodig. Maar dat is nu niet langer nodig. Veel Cubanen zijn blij met de nieuwe maatregel. Zoals deze chauffeur in zijn blauwe, eindeloos opgelapte stoetbeker. Ik moet de opinion dat we compren onze carro zien necesite karten. We gaan organiseren la technieken, ook in de tijd, krijg je toch carros botando, dan haciendo de taxis, maar we staan in moeilijk condition. Het probleem is natuurlijk hoe mensen aan het geld komen voor een nieuwe auto. Zie, we hebben comprenloop. Kom. Ja, ik ga er even over doorpraten met Kees van Kortenhof van de stichting Glasnost in Cuba. Meneer van Kortenhof, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, hebben ze toch ook wel nieuwere auto's? Of? Ja, met name de laatste jaren zie je toch... Uh... Ook in de straten van Havana. Uh, steeds vaker uh, Italiaanse, Koreaanse en Japanse auto's uh, verschijnen. Maar dat zijn auto's die zijn allemaal toegewezen. en ingekocht en doorverkocht. door uh, de staat. En die komen dan meestal terecht bij uh, mensen uit de militaire elite. mensen die in het buitenland uh, gewerkt hebben. diplomaten die in Havana wonen. En daar komt nu een einde aan. Want het monopolie van de staat. daar wordt een einde aan gemaakt. Aha, maar er zit nog niet een dealer ergens in de stad. Een fiat dealer? Er zit ergens op de Maracon, de boulevard van uh, Havana, zit een uh, Fiat dealer bijvoorbeeld. Ja. Kunt u eens uitleggen waarom nu die regels worden versoepeld? Ik denk dat het in het kader is van de algehele liberalisering op uh, economisch gebied in uh, Cuba. Cuba, uh, voor uh, Raul Castro geldt, uh, geld moet rollen. En dat heeft hij onder andere gedaan door allerlei beroepen open te gooien voor particuliere ondernemers. Mensen kunnen eigen restaurantjes beginnen. Er zijn casa particularis waar, waar toeristen kunnen, kunnen verblijven. Op die manier probeert uh, Fidel Castro de economie aan te zwengelen. Want dat is hard nodig. De staatsindustrie, de staatsbedrijven die werken voor geen cent. Dus er zijn andere alternatieven nodig. Ja, maar als ik u zo goed behoor dan, dan, dan is er niet veel te kopen. Dus wat heb je er dan aan? Nou ja, de gemiddelde Cubaan zal ook niet aan een uh, nieuwe auto uh, komen. Wat je wel ziet is dat er veel Cubaanse Amerikanen, hun familieleden in uh, Havana in Cuba, voorzien van geld. En die kunnen op die manier dan een uh, auto aanschaffen. En er zijn ook veel Cubaanse Amerikanen die, die geven het geld en die gaan dan op bezoek in Cuba. En hebben dan een eigen auto ter beschikking. Ah ja, oké. Okay, dus de, de, de, het groeit wel aan. Het, het wagenpark wordt wel wat groter. Want anders draait het in, in, in een kringetje de, rond natuurlijk. Wat ook. De middenklasse in Cuba uh, groeit uh, langzaam onder invloed van die economische liberalisering. Ja, uh, en die liberalisering is voorlopig ook alleen economisch? Spraken van uh, politieke liberalisering uh, nog maar kort geleden woensdagmiddag zijn er in de hoofdstad uh, zo'n dertig uh, vrouwen van de mensenrechtenbeweging Damas de Blanco gearresteerd. Dus politieke democratisering en economische liberalisering gaan in Cuba voorlopig niet hand in hand. Nee, maar misschien is het wel een, een opmaatje. Misschien volgt er dan meer, want u gaf het al aan: Raul is wat vrijer. Is wat vrijer in economische zin, maar dat heeft nog geen enkel uh, voordeel opgeleverd voor mensen die, uh, die zuchten onder de druk van de dictatuur. Nee, goed, dan nog even terug naar de auto's. Is, is dit, denkt u, het einde van die klassiekers die er nog rondrijden? Nou, om, er is natuurlijk al één reden om die klassiekers te behouden. Want ze, ze, ze vallen niet allemaal uit elkaar. Nee. Um, nee, dat, dat is het toerisme. Ja. Dus die Cadillacs en die Lada's, die zullen blijven rijden. Want dat vinden toeristen natuurlijk hartstikke interessant. En hoever dat nu ook mogelijk is om bijvoorbeeld die klassieke auto's te verkopen aan Duitsland uh, die details zijn nog niet uh, bekend. Maar dat zou natuurlijk ook een uh, bron van inkomsten kunnen zijn. Goed. Kees van Kortenhof van de Stichting Glasnos in Cuba. Dank u wel. Oké. Okay. Goedemorgen. Mino Remmers hoorde u daarnet rond Plas in een drassig bosje. Een plek waar afval van ja. XTC-productie gevonden is. Jazeker, Maino. Uh, inmiddels ben je weer onderweg. Waar ga je naartoe nu? Nou, we gaan nu naar Marcel Bauma. Die is uh, van... Uh, het is ook boswachter. En in Ulvenhout is... Uh, Kort geleden ook zo'n enorme berg van die sherrycans gevonden. En ja, het is een uur rijden. Dat toont ook aan hoe groot dat buitengebied in Brabant, grenzend aan België eigenlijk wel is. Hè? De Kempen waar we vanochtend waren: Valkenswaard die kanten. Ja, ik hoorde het vanochtend ook zeggen. Er zijn veel boerenbedrijven, Peter Wijnen, handhaven zijt. het, veel boerenbedrijven die gestopt zijn, leegstaande gierkelders. Euh, achteraf schuren, daar zie je die laboratoria komen. En na een aantal weken, wellicht een paar maanden, productie van die pillen, onder andere, moeten ze er vanaf. Want dan is het uitgewerkt en dan kun je het niet naar een depot brengen. En dan komt het terecht, ja, ergens achteraf, niemand valt het op... dat wij daar ook vanochtend met een paar auto's en een satellietwagen staan. Ja, dat, dat, dat, als mensen liggen te slapen, zie je dat niet. Nou komt de provincie vanmiddag met maatregelen die zich gaan aankondigen. Peter Wijnen zei vanochtend tegen mij... eigenlijk moeten we gewoon de handen ineens slaan. De gemeente kijkt nog te veel binnen de eigen gemeentegrenzen. Maar denk ook bijvoorbeeld aan houtvesters. Mensen van het waterschap die buiten aan het werk zijn overdag... zien misschien dingen, zien misschien verdachte toestanden. Mensen die rondrijden met autootjes schijnbaar op zoek naar iets. Noteren ze nummerbord. Maar vooral vind op tijd die jerrycans, want naarmate het langer duurt en die vaten open scheuren, opengaan, dan komt dat gevaarlijke spul. Het is soms echt letterlijk explosief materiaal als dat bij elkaar komt. Ja, als dat in het oppervlaktewater komt, in een drinkwatergebied bijvoorbeeld, dan uh, zijn de rapen gaar. Het opruimen van het goedje kost echt vele tienduizenden euro's. En uh, nou, We gaan eens dus even kijken in West-Brabant waar de boswachter Marcel Bauma allemaal tegenaan is gelopen. Mijn Rimmers. u hoort hem zo dadelijk. Het NOS Radio 1-journal Media Overzicht met Katrien Straatman. Automobilisten maken zich grote zorgen om hun veiligheid... nu op snelwegen s'nachts de verlichting uit is. Bestuurders hebben hierdoor minder zicht... en dat zorgt voor gevaarlijke situaties op de weg. Dat luidt de klacht. Het AD meldt dat een aantal gemeenten... inmiddels een brandbrief heeft geschreven aan Rijkswaterstaat. En de ANWB deelt de zorgen. Verontruste bestuurders hebben zich bij de Bond gemeld... omdat ze door het ontbreken van de verlichting slecht zicht hebben... bochten vaak te laat zien en op- en afritten onoverzichtelijk worden. De ANWB wil in gesprek met Rijkswaterstaat... volgens de minister van Verkeer... Maken de bezuinigingsmaatregelen de wegen niet gevaarlijker? Supermarkten merken ook dat consumenten hun dagelijkse boodschappen steeds vaker online doen. Er komen steeds meer nieuwe aanbieders bij. In Amerika bouwt online winkel Amazon een eerste distributiecentrum voor levensmiddelen. Hierdoor zullen supermarkten zich in de toekomst ook steeds meer op voedsel gaan richten... en minder op producten als luiers of wasmiddel, voorspelt Dick Boer van supermarktconcern Ahold in gesprek met het Financiële Dagblad. Eten is iets heel anders dan een doos met schoenen laten bezorgen, zegt Boer. Er moet kwaliteitsvertrouwen zijn. Ik krijg u dankbaar op terug, ik vond het eervol en ik hoop dat het u echt goed gaat. Dank. Ja, gisteravond nam burgemeester Aleid Wolfsen afscheid van de gemeenteraad in Utrecht. Maar eerst boog hij zich met de raadsleden voor de laatste keer over een aantal veelbesproken onderwerpen, zoals de raamprostitutie. RTV Utrecht bericht hierover. En in de Volkskrant een afscheidsinterview. Zelden werd een burgemeester van een grote stad zo neergesabeld als Wolfsen, schrijft de krant. Vandaag ben je een held, morgen niet. Dat is de job, reageert de burgemeester.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 39 gezet. <laughs> Volgens lijsttrekker Kasten Klein is de plaats op de kieslijst... een knipoog naar de recente rel rond Zanger Gordon. Dat meldt Omroep West. Haagse ondernemer Atom Zhu zou aanvankelijk als lijstduur meedoen... aan de verkiezingen, maar vanwege de situatie rond Gordon... voelt hij zich extra gemotiveerd voor een zetel in de Haagse gemeenteraad te gaan. Volgens hem is de tijd rijp dat de Chinezen een gezicht krijgen... en hun stem laten horen. En zo dadelijk na 8 uur hoort u meer over die uitslaande brand in het historisch centrum van Deventer. Blijft u dus luisteren. Sport op radio 1. Morgenavond om 7 uur, de Eredivisie, AZ-Herenveen. Richting de tweede paal via de lat. Zeg, oei. Nakkambuur. Gaat te lang, kom de lang, komt bij het doel terecht. Publiek gaat meteen weer staan. Heer Hartwrights-Vitesse. Draait nou, even weg, is dan twee tegenstanders spijt. En gaat richting het strafopgenomen. En om kwart voor 9, feyenoord pek Swoon. Feijenoord is weg, maar dan wordt de bal voor rechts. Ja. Hij zal in de toon. NLS langs de lijn. Morgen van 7 tot 11. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.